8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Eerste verkiezingen in Egypte na de val van Mubarak. Noodverordening Harderwijk in verband met vertrek van morgen. En uitgaven winkelend publiek in VS bereiken recordhoogte. 9 maanden na de val van president Mubarak... kiezen Egyptenaren vanaf vandaag een nieuw parlement. Het zijn de eerste vrije verkiezingen in Egypte in tientallen jaren.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 Enkele uren voordat de stembureaus in Egypte opengingen... hebben saboteurs in de Sinaï-woestijn een gaspijpleiding opgeblazen. De leiding loopt van Egypte naar Israël en Jordanië. Sinds de val van president Mubarak in februari... zijn er al acht aanslagen gepleegd op de gaspijpleiding. En ook vrijdag was er al een aanslag. Egypte sloot 20 jaar geleden een gasovereenkomst met Israël. Maar die deal is omstreden. Israël betaalt volgens sommige Egyptenaren veel te weinig voor het gas. Wie erachter de aanslag op de pijpleiding in de Sinaï zit, is niet duidelijk. In Harderwijk heeft de burgemeester vanwege het verwachte transport van Orca Morgan een noodverordening ingesteld. Volgens de gemeente bestaat de kans dat het transport leidt tot protesten en confrontaties tussen tegenstanders van het vervoer en de politie.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 In Rotterdam is een schip tegen de Botlekbrug gevaren. De stuurhut is van de boot afgeslagen. De vrouw die aan het roer stond raakte lichtgewond. Nadat het schip naar de kant was gesleept kon ze op eigen kracht van boord komen. Hoe groot de schade aan de Botlekbrug is, is nog niet bekend. Maar de brug is gewoon open voor het verkeer. De brug wordt voornamelijk gebruikt door vrachtwagens die niet door de Botlektunnel mogen. Het kerntransport van het Franse Le Havre naar Gorleben in Noord-Duitsland is na meer dan 100 uur in Dannenberg aangekomen. Vandaaruit moet het kernafval over de weg verder naar Gorleben. Vannacht heeft de politie zo'n 800 actievoerders van de spoorrails gehaald. Gisteren waren het er al een paar duizend. In de buurt van Gorleben blokkeren nog honderden activisten de weg. Ze zeggen dat de opslagplaats voor het kernafval niet veilig is. Bij confrontaties tussen de politie en betogers zijn de afgelopen dagen tientallen agenten en demonstranten gewond geraakt. Er zijn zo'n 20.000 agenten ingezet om ervoor te zorgen dat het kerntransport veilig verloopt. Bij een brand in een varkensschuur in Vethuizen in de Achterhoek zijn 400 biggen omgekomen.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 In de Verenigde Staten hebben consumenten het afgelopen Thanksgiving weekend een recordbedrag uitgegeven. Samen spendeerden ze in het zogenoemde Black Friday weekend ruim 52 miljard dollar in winkels en online shops. De gemiddelde Amerikaan gaf in het lange weekend bijna 400 dollar uit aan vooral kleding en elektronica. Black Friday is de vrijdag na Thanksgiving. Veel Amerikanen zijn dan vrij en gaan winkelen. Winkels geven dat weekend enorme kortingen. Het wordt gezien als de start van de periode van kerstinkopen. De Portugese Fado en de Mexicaanse Mariachi... staan op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed... van de VN-cultuurorganisatie UNESCO. De Fado is het Portugese levenslied en is ontstaan in de arme wijken van Portugese steden. De Mexicaanse mariachi wordt vaak gespeeld door straatorkesten... met violen, gitaren en trompetten. Op de UNESCO-lijst staan verder onder meer de flamenco... en de heilige bloedprocessie in Brugge. Het weer nog eerst plaatselijke misbank. Verder in het hele land zon. Het wordt maximale graad of 9. Morgen in de loop van de dag bewolkt en s'avonds regen. Veel wind en de maximum temperatuur morgen ongeveer 8 graden. En dit is de ANWB verkeersinformatie met 210 kilometer file. Het is nog een vrij normale ochtendspits. Wel veel vertraging nog op de A1 naar Amsterdam, Dan nog 15 kilometer tussen Barneveld en Afwetbund. Schoten aan ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer een vrij. A2 Utrecht naar Eindhoven. Er staat nog 8 kilometer door een ongeluk bij Vught. En op de A12 richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Prins klausplein Daar is de ook dicht en er staat inmiddels 6 kilometer. Op de A20 in de regio Rotterdam richting Gouda. Daar staat dus een vrachtwagen stilgevallen bij knooppunt de Die blokkeert daar de ook En er staat inmiddels 8 kilometer file vanaf Schiedam Noord. Je kunt dan ook het beste via de zuidkant van Rotterdam omrijden. En op de N2 de randweg Eindhoven richting Maastricht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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. Afvalscheiden is wel goed voor het milieu. Als u twijfelt met al die containers achter het huis, luister dan zo even naar de onderzoeker. En de minister opstelde van Veiligheid en Justitie hoort u zo dadelijk over de nationale politie. Een grote, allesomvattende meldkamer hoort bij zo'n nationale politie. was van de Kerkhoven is in de grootste van Nederland. En we zijn in Egypte, daar zijn de stemlokalen open. Ja, het lijkt erop dat er vandaag zonder al te veel protest gestemd gaat worden. Het land kiest vandaag een nieuw parlement. Dat is niet gelijk vanavond. Bekend, dat gaat maanden duren. Sander van Horen is in Cairo bij een stemlokaal. Sander, ben je in de buurt van Tagierplein nog? Ja, dit is een stemlokaal wat uh, volgens mij zit in de buurt. Het zit volgens mij 300 meter. Nou, nah, iets meer tussen. En hoe is het uit? Lange rijen voor de deur? Ja, hartstikke druk. Uh, ik spart de eerste mensen die naar buiten kwamen, die stonden er al vanaf, uh, nou ja, even na zesde. En inmiddels is er een rij, nou ja, ik sprak net een vrouw achterin de rij, die zei dat ze 2,5 uur bezig is. Ik denk dat ze wat optimistisch is, want zij ziet alleen de rij buiten, ik zie ook de rij binnen. Het is een uh, schoolgebouwtje en uh, het hele schoolplein staat gewoon vol en daar heb ik nog niet eens binnen gekeken. Oké, okay. nou, uh, lang wachten dus. Uh, hoe, hoe voelen de mensen zich? Uh, wat, wat, wat vinden ze van het feit dat ze kunnen kunnen stemmen vandaag? Nou ja, bijna iedereen die je daarover spreekt, zegt dat het een mix is. van aan de ene kant blijdschap, eh, onder Mubarak heb je wel kunnen stemmen, maar dat is dus nooit vrij en eerlijk geweest. En ja, wat dat betreft is het vandaag een grote verbetering, maar wel met een zwart randje. Want iedereen heeft natuurlijk gezien wat er de afgelopen weken gebeurd is. Eh, iedereen weet dat het een on onvolkomen kiesstelsel is, dat er toch ook weer fraude op de loer ligt. En maar, maar het om de veiligheid. En um, hier voor de deur staan... Drie politiemen en twee militairen. Maar belangrijker nog, er staan ook heel veel waarnemers. Niet internationale waarnemers, die werden niet toegelaten. Maar heel veel partijen, zoals bijvoorbeeld de moslimbroeders... die zetten gewoon mensen neer buiten. Gewoon om te laten zien vertellen ze me dat het veilig is om te stemmen. Je was eerder op het agierplein, Je meldde je daar een uur geleden. Vandaan zei je, daar is het naar verhoudingen rustig. Merk je nog iets van protest? Nee, nou ja, het is ook nog heel vroeg. en Weet je, dat, dat protest op het Tariërplein, dat is toch uh, uh, een momentum aan het gezieten. En uh, ik, ik liep uh, naar buiten, naar het uh, stemlokaal toe hier. En uh, bedacht op dat moment dat heel veel van de mensen die daar de nacht hebben doorgebracht op het Tariërplein, dat zijn uh, de verkopers van de Egyptische vlaggen. De professionalisering heeft daar toe geslagen En je ziet dat het ja steeds meer... Mensen zijn die daar uh, handel drijven en steeds minder protestanten. Ik verwacht daar eigenlijk geen problemen. Als er problemen zijn, dan zijn het toch bij de stembureaus in de buitenwijken. Of in de steden buiten Cairo waar vandaag ook gestemd kan worden. Sander van Horen vanuit Cairo bij een van de stembureaus. Later deze uitzending spreken we nog met een internationale waarnemer, een europarlementariër. Zo dadelijk meer over de nationale politie. We gaan eerst afval scheiden. Er wordt een hoop over gesteggeld, het inzamelen van plastic afval. Moet het nou aan de bron gebeuren, thuis dus? Of is het beter om mensen het gewoon bij het huisveld te laten stoppen... en het er later uit te halen? Heeft scheiden überhaupt wel zin? Die vragen werden door de Vereniging van Afvalbedrijven... voorgelegd aan CE Delft, een onafhankelijk onderzoeksbureau. En Geert Bergsma is van dat bureau. Hij deed onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Laten we maar meteen beginnen met de hamvraag. Heeft het scheiden van plastic afval zin? Ja, het heeft zeker zin. Uh, wij hebben gekeken naar de, alle milieueffecten die daarbij spelen. Niet alleen klimaat, maar ook alle andere milieueffecten zoals verzuring en vermesting. En het blijkt dat alle manieren die wij onderzocht hebben om kunststofafval te scheiden, uh, dat die duidelijk goed zijn voor het milieu. Uh, bronscheiding noemde u al, dat is het ophalen bij uh, consumenten direct. Nascheiding, dat gaat met apparaten in de afvalverwerking. En daarnaast heb je natuurlijk nog het statiegeld voor de petflessen. En allemaal dragen ze flink bij aan de milieuwinst. Ja, dan is natuurlijk van belang dat er goed gescheiden wordt, Dat je geen dingen bij elkaar ingooit. Uh, hoe gaat dat op zijn best? Um, bronscheiden, dat mensen consumenten het uh, goed doen... dat doet het vooral heel goed op het platteland en in plekken waar uh, diftar is. Dus dat mensen betalen voor de hoeveelheid afval die ze afleveren. En dan is het ook nog zo, als je uh, afval ophaalt bij de mensen... dan gaat het ook beter dan als je het zelf moet gaan brengen. Um, aan de andere kant, nascheiding, uh, dat wisselt nog een beetje. Er zijn een aantal verschillende installaties. De ene doet het wat beter dan de andere. Maar dat kan ook rond ongeveer een derde van het kunststof eruit halen. En uh, ja, logisch, als je allebei doet... er zijn een deel van de gemeente die laten en de burgers... Uh, de kunststof eruit halen en gaan daarna ook nog kijken wat er in zit met de apparaten. Dat scoorde uiteindelijk het allerbest. Maakt het dan nog uit waar je woont of hoe je woont? Um, nou, niet gemiddeld natuurlijk wel. Het blijkt dat in de grote stad met brengen gemiddeld burgers uh, het minder uh, doen. Dat gaat waarschijnlijk nog wel veranderen, maar nu is dat nog veel lager. Uh, sommige la grote gemeenten scoren op 7 procent. En andere kleine gemeenten met dat brengen en, en diftar... of met het halen en diftar, die zitten op 60 procent. Dus een groot verschil in. Maar dat gaat waarschijnlijk nog wel veranderen. We zijn daar pas mee begonnen in Nederland. Um, aan, voor de consument die het heel netjes doet... dan maakt het in feite niet zoveel uit waar je woont. U had het net al even over statiegeld, bijvoorbeeld door plastic, dat dat goed werkt. Waar zit hem dat in? Um, de, de, de petfles he, van de frisdrank, die worden nu met staatsgeld uh, ingeleverd in Nederland. En je krijgt dan een homogene stroom die vrij direct uh, naar de recycling kan. Uh, die je ook niet uh, over een sorteersysteem hoeft te leiden, uh, waarbij er geen uitval is en niet uh, iets naar de mixplastic gaat. En uh, daarnaast heb je ook weinig energie nodig om het later weer schoon te maken. Nou, al die stappen maken dat, uh, dat pet via staatsgeld dat dat, uh, beter scoort dan pet in, in bron of naschijn. Mm. Ja, nee, dan zou je zeggen, misschien komt er statiegeld... of zou dat een goed systeem zijn om statiegeld op meer zaken in te voeren. Bijvoorbeeld op aluminium blikjes, zoals we bij de Duitsers doen. Is dat een optie? Nou, we hebben hier echt alleen naar het kunststof gekeken. En het blijkt dat uh, als je de, de kleine petflesjes, als je die er ook zien zou stoppen... dan zou van het totale systeem het milieuvoordeel met ongeveer 15% kunnen stijgen. Dus dat zou nog een, een voordeel kunnen zijn. We hebben hier alleen niet gekeken naar kosten. Er is altijd een heleboel discussie over hoeveel kost dat dan. Want uit andere onderzoek blijkt wel dat uh, er moet... Er wel wat geld bij om dit allemaal te regelen. Oké, okay, nou in algemene zin, wat, wat kunnen we met deze conclusies? Nou, de, de, er wordt onderhandeld uh, over een raamovereenkomst voor de situatie na 2012. En uh, daar waren wat vragen over. Heeft dit überhaupt wel zin? Moeten uh -huh. we ermee doorgaan? En de, ja, de conclusie kan men gebruiken om te zeggen... Van, nou, milieukundig is het in feite heel verstandig om hiermee door te gaan. En dan is toch altijd de discussie van wie moet het er gaan betalen? Ja, dat is een hamvraag natuurlijk. Wie gaat het betalen? Nou, uh, daar moeten we u niet verder op bevragen, denk ik. Geert Bergsma van het onderzoeksbureau. Dank u wel. U hoort zo over een Frans werelduurrecord voor honderdjarigen. Nu is de verkeersinformatie bij de ANWB. John de Hoka. Het opvallende file richting Amsterdam op de A1. Daar staat tussen Barneveld en Afmetbunstschoten nog 15 kilometer na ongeluk. Er is ook een motorrijder bij betrokken. Wel zijn de rijstoken weer vrij. En op de A12 naar Den Haag bij Noodop nog 7 kilometer na ongeluk. Ook daar zijn de rijstroken weer vrijgegeven. Nog nekkige file in de regio Rotterdam op de A20 naar Gouda. Daar staat tussen Schiedam-Noord en knopen Brechseplein 8 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech en die blokkeert uit de rechte rijstrook. Nu het ook het beste omrijden via de zuidkant van Rotterdam over de A4, de A15 en de A16. En de toch Eindhoven richting Maastricht en 2 richting het zuiden. Na nou zijn ongeluk gebeurt op de parallelrijbaan bij Veldhoven-Zuid. Er staat inmiddels een 7 kilometer en bij Veldhoven-Zuid is de rechte rijstrook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Zo dadelijk die 100 jaar op de fiets. Eerst maar eens even naar de nationale politie. De oppositiepartijen twijfelen steeds meer... aan de voorstellen van minister Opstelten voor de nationale politie. Volgens hen heeft de burgemeester straks het nakijken. Omdat nationale prioriteiten boven het werk van bijvoorbeeld wijkagenten zullen staan. Opstelten heeft de steun van die partijen eigenlijk niet nodig... omdat VVD, CDA en ook PVV zijn plannen steunen. Toch hoopt hij ze vandaag in het debat te overtuigen. Ik ben er helemaal klaar voor uh, en uh, dat is, uh, ik vind het een heel belangrijk uh, wetsontwerp. Het is grote transformaties, grote hervormingen voor het kabinet en ik denk wel dat het uh, gaat lukken. Hoe belangrijk is dan parlementaire steun buiten u, uh, de politieke samenwerking VVD, CDA en PVV? Hecht u aan een brede meerderheid? Ja, zeker, natuurlijk. Ik ben op een democraat en ik, wil, ik heb altijd gezegd... Maar waarom in juist in dit geval is dat zo belangrijk? Nou ja, het is altijd uh, belangrijk uh, dat, uh, dat je luistert naar, uh, naar, de, naar de Kamer, naar de fracties... welke politieke kleur dan ook. Uh, dus dat ga ik ook doen. Uh, dit is natuurlijk een grote stelselwijziging. Zou u die met een gerust hart willen doorvoeren met... Die minimale meerderheid van 76 zetels. Kijk, ik heb een wetsontwerp. En dat ligt uh, nu bij de Kamer voor. Uh, daar is al uh, veel over gesproken. Er is een hele schriftelijke procedure geweest. Ik uh, ga daar uh, vol vertrouwen uh, naartoe. Ik zal natuurlijk ook luisteren naar de, naar de Kamer. En betekent dat luisteren ook dat u eventueel iets wilt gaan doen... aan het grote kritiekpunt, namelijk uh, de positie van de burgemeester? Nou, een euh, grote kritiekpunt, dan wil ik dat eerst gaan horen van, van Kamerleden. Daar kunt u verzekerd van zijn, met name de oppositie. Nou, ik, nou, ik, ga, het, ik ga dan naar luisteren. Ik heb natuurlijk naar de burgemeester zelf geluisterd, euh, met alle respect. Uh, ik heb ook een brief gekregen van het genootschap van burgemeesters. En die, die steunen in de grote kern, de grote lijnen ook, wat wij doen. Dus u bent niet geneigd om de oppositiepartijen op dit punt tegemoet te komen? Nee, ik, dat, de, u legt me telkens verkeerde vragen in de mond, verkeerde antwoorden. Ik probeer het scherp te krijgen. Ja, nee, dat is prima als u goed recht. Uh, maar ik hou maar even mijn lijn vast. Uh, het lokaal gezag is een, is een kernpunt in het hele wetsontwerp. En het lokale gezag wordt versterkt in dit wetsontwerp. Als ik u goed beluister, zegt u eigenlijk, ik ben ervan overtuigd dat die positie van die burgemeester goed is omschreven in de wet. Ja. En ik probeer de partij ervan te overtuigen in plaats van dat u nu al zegt, van, nou, dan kan wel wat water bij de wijn. Ik zal, uh, zal natuurlijk uh, de Kamer uh, trachten te overtuigen van, uh, van dit uh, wetsontwerp. Dat dat een heel goed wetsontwerp is, wat ik vind... Maar er wordt gewoon een debat over gevoerd. Maar het lokaal gezag is, uh, is uh, heel sterk. En aan het gezag wordt niets uh, veranderd bij, uh, bij de nationale politie. Dat is ook een kern wat, uh, wat, uh, wat we telkens ook moeten uitleggen. Ja, niet veranderd, maar ook niks verbeterd. Dat is het natuurlijk is, het punt vanuit de oppositie. Uh, nee, maar uh, uh, het is... Uh, uh, niets verandert. Het is versterkt door uh, dat er nationale politie komt. Omdat de burgemeesters niet meer belast worden uh, met het uh, beheer. En zich helemaal concentreren op uh, de core business van een burgemeesterschap. En, en het openbaar ministerie, daar geldt hetzelfde voor. En dat is opdrachtgever uh, zijn uh, van de politie. En daar gaat het om. En uh, de minister beheert. Bemoeit zich er verder niet mee. Die beheert. Ja, nou, minister opstelde tegen verslaggever Michiel Breedveld. Het debat over de nationale politie begint trouwens vanmiddag om drie uur. Ja, en de coalitiepartij en PVV, Lara, zei het al, zijn daarvoor. Dus die nationale politie komt er uiteindelijk wel. Een van de effecten zal misschien wel zijn dat er grotere meldkamers komen. En één zo'n grote meldkamer is er al in het noorden van het land. Daar is Joris van der Kerkhoff. Joris, zijn ze daar al klaar voor de nationale politie? Nou ja, u, uiteindelijk wel. In ieder geval bij de politie, ja. Maar brandweer en ambulance uh, die, die zijn hier ook bij. En die, die werken op een andere manier samen. Het is niet, u bent van de brandweer, hè? Het is niet dat jullie uh, ook in tien regio's... uiteindelijk een soort nationale brandweer gaan krijgen. Nee, dat zou niet de bedoeling zijn. Maar hoe dan wel de bedoeling is, dat, dat, dat, dat is ook bij de brandweer nog, uh, nog niet helder. Maar ze zouden natuurlijk wel, als, er, uh, als dit met de politie doorgaat... Uh, kunnen er best tien grote meldkamers komen, zoals hier. Deze ruimte van bijna 500 uh, vierkante meter in een groot gebouw... waar ook nog heel veel andere dingen te doen zijn. Uh, waar je kunt oefenen met schieten, waar rampenoefeningen geoefend kunnen worden... waar uh, als er een ramp is... Um, uh, een coördinatieteam uh, kan komen. Uh, wat je dan krijgt is dat uh, hier vanuit Drachten... kun je een ramp in Emmerkompaskum uh, uh, uiteindelijk aansturen. Gaan we het later ook eens over hebben. U hebt hier 1, 2, 3, 4, 6 schermen. En op één van die schermen is het gebied waar u, waar u dan voor werkt. Waar bent u zelf? Uh, waar komt u zelf vandaan? Ik ben een echte Drentse. Hoe lang moet u dan rijden om hier te komen? Een half uurtje. Ik hoef maar een kwartiertje langer... dan als, uh, als toen ik nog in Assen werkte. Dus dat valt mee valt heel erg mee. U bent een van degenen die bedacht heeft dat dit er moest komen. En heeft uh, uiteindelijk ook... Nou, nou ja, uiteindelijk, ach. Uh, maar heeft uh, uh, uiteindelijk, uh, toen het idee er was... dat iedereen moest gaan samenwerken hier... ook uh, adviezen gegeven over hoe het er dan uit moest gezien. zien. Wat is de belangrijkste en goed Nederlands input... Uh, die er van onderop is gekomen hoe het ingericht moest worden? Nou, dan gaat het met name over uh, de manier van de, de inrichting van de systemen en uh, hoe de mensen met elkaar samen zouden moeten werken. En over de procedures uh, die er in de verschillende regio's zijn om die gelijk te trekken. Ja, want uh, dat, dat was allemaal anders? Uh, ja, er waren wel heel veel verschillen. En die zijn er nu nog steeds. Dus we zijn daar nu nog steeds be mee bezig om dat uh, een beetje recht te trekken. En uh, ja, daar zit gewoon heel veel tijd in om dat ook uh, goed te krijgen. Dat iedereen ook met de neuzen dezelfde kant op staat. Betekent dat nu dat er een situatie is... dat er vooral heel veel intern gewerkt wordt... en dat misschien wel mensen die nu 1 en 2 bellen... er een beetje last van hebben... omdat jullie met, een beetje met jezelf bezig zijn? Nee, de mensen, hebben, de mensen in, de, in, de, in de provincies hebben geen last... van het feit dat wij uh, samen zijn gaan werken met elkaar. Uh, wij doen gewoon ons werk. Dus dat betekent de, de meldingen verwerken... en uh, daarop de, de eenheden aansturen. Die hebben er misschien een klein beetje last van. Maar ook daar komen we uit. Of waar hebben ze dan last van? Waarschijnlijk uh, de verschillende procedures die er zijn in de verschillende pros, uh, provincies. Uh, wat voor de een wat anders kan zijn dan de ander. Als ik als Drens bijvoorbeeld een Friese bevelvoerder aan de, op de auto heb zitten... dan kan het net even wat anders zijn. Ja, die praat ook anders, hè? Valt mee. Dat valt heel erg mee. Ja, maar uiteindelijk wordt het allemaal beter. Het wordt allemaal beter. Ja, voor ja. u ook? Ja, absoluut. Absoluut, dit is, uh, dit is fantastisch om hier te mogen werken. En dit is een uitdaging met alle nieuwe apparatuur, nieuwe collega's. Dus hoe meer uh, zielen, hoe meer vreugd, zeg ik altijd. Ja, en... Toen ik hier kwam was het nog donker, maar dat was niet alleen in Drachten. En nu heb je hier vanaf de eerste verdieping prachtig wijts uitzicht, ja, over een industrieterrein. Joris van de Kerkhof in Drachten bij de grootste meldkamer van Nederland. 100 jaar op de fiets, daar zijn we dan. Dat zien we niet vaak, niet een alledaags straatbeeld. Maar in Frankrijk hebben ze Robert Marchand, die dit weekend 100 jaar werd. Marchand is een uh, fitte man die nog iedere dag zijn rondje fietst. En dus kwam het idee om een werelduurrecord te zetten voor 100-jarigen. Robert Marchand stapte op zijn fiets, die voor de gelegenheid was omgebouwd tot een soort home trainer. Ging een uur fietsen om zoveel mogelijk kilometers te rijden. Onze correspondent, Ron linker, was getuige. We zijn we een beetje gestrest. Met lach je van de voorzitter van de lokale fietsclub terwijl we toekijken en niet alleen vanwege het eventuele record, maar ook de vraag hoe gezond kan een 100-jarige eigenlijk nog zijn. Er is een arts standby hier en iedereen heeft het uitdrukkelijke verzoek gekregen om hem niet aan te moedigen, of toe te juichen, of te klappen tijdens het fietsen, om hem maar niet over zijn toeren te brengen. Maar hij heeft toch wel getraind en zo? hij uh, s'entraîne regulièrement. Maar er is een mystère. Het is absoluut exceptioneel. Natuurlijk fietst meneer Marchand nog iedere dag zijn kilometers. Maar ja, zijn hoge leeftijd en zijn fitheid blijven tot op zekere hoogte natuurlijk een mysterie. En dan is de voorzitter ineens even weg. Want Marchand lijkt materiaalpech te hebben. Er loopt iets aan bij zijn achterband. En meneer Marchand roept dat het net voelt alsof hij in de Alpen rijdt. Gelukkig is het met wat sleutelen weer snel verholpen. c'est bien. C'est bien. pas, rien. Alsof hij de galibier beklom. Zo zwaar ging het even over beroemde bergkollen gesproken. Ook aanwezig is de directeur van de wielerwedstrijd, de ardèche en die vertelt dat er sinds kort een heel bijzondere berg bijgekomen is. En in Ardèche, on a noemé un col à son nom. Een col, een berg, genoemd dus naar Robert Marchand. En is dat een zware berg? Wat voor categorie is het? Het moet een tweede of 2e categorie zijn. Tweede categorie, pittige berg, zeker voor een honderdjarige. Een honderdjarige die bijna zijn doel heeft bereikt vandaag. Van één uur op de fiets zitten op zijn honderdste verjaardag. Zijn familie is ook binnengekomen en daar zeggen ze, uiteraard, dat het hem in de genen zit. Ik denk dat er in de familie goede genen zijn, want zijn maman is à 92 ans. Zijn moeder was 92 geworden en dus moet het erfelijk bepaald zijn. En dan kijkt iedereen op de klok. Nog een paar tellen en dan heeft meneer Marchand een uur gereden. Het zit erop. Applaus. Hij heeft een uur op de fiets gezeten. Fysiek ziet hij er nog fris uit... Maar zijn gehoor laat hem in de steek. Blijkt als een verslaggever hem vraagt naar het geheim van zijn uithoudingsvermogen. Wat is votre secret? Votre secret, c'est quoi? Comment? Quel est votre secret? J'entends pas bien. Votre secret. Votre secret. Je secret. Je secret. Geen geheim, zegt hij. Helaas. Dus ook geen advies voor anderen om zo'n hoge leeftijd in zo'n goede gezondheid te bereiken. Maar in zijn bidon, zijn drinkfles dan. Wat zit daarin? Voilà mon Dupin. Je kunt het goed zien? is water en du miel. Mijn doping, zegt hij: water met honing. In een een cuillère à soupe de miel. kan je 100 Als ik deze fles had leeggedronken, had ik wel 100 kilometer kunnen rijden. En dan komt het moment van de waarheid. Want hoeveel kilometer heeft meneer Marchand echt gereden? Wat is het record? De jury wordt erbij gehaald: Jean, Jean. Il a volgens de compteur, combien de kilometer? 23,2 km 23,2 23 in 1 heure. Dat is dus het record, mocht u het willen verbreken. 23 kilometer en 200 meter fietsen in 1 uur. Met als aanvullende eis dat u wel eerst de leeftijd van 100 moet bereiken. En dat is Robert Marchand allemaal gelukt, precies vandaag. Merci beaucoup.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 Radio 1, het NOS-journaal. Egypte gaat naar de stembus. En alles is klaar om Orca morgen naar Tenerife te brengen. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van de Putten. De Egyptenaren mogen vanaf vandaag stemmen voor een nieuwe regering. Negen maanden na de val van Mubarak zijn dat de eerste vrije verkiezingen sinds jaren. Een nieuw parlement krijgt een belangrijke rol in het opstellen van een nieuwe grondwet en de formatie van een interimregering. Sommige betogers op het Tageerplein wilden dat de verkiezingen niet door zouden gaan. Ze vinden dat de militairen eerst de macht moeten overdragen aan een burgerregering. Afgelopen Thanksgiving weekend is er in de Verenigde Staten een recordbedrag uitgegeven door consumenten. Samen spendeerden ze in het zogenoemde Black Friday weekend ruim 52 miljard dollar in winkels en in online shops. De gemiddelde Amerikaan gaf in het lange weekend bijna 400 dollar uit aan vooral kleding en elektronica. Geduw en getrek rondom uh, wat camera's in de aanbieding.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 Nou, je kunt nooit precies uh, inschatten, maar om het juist voor te zijn dat je ook alle middelen tot je beschikking hebt, uh, in ieder geval dat de politie alle middelen tot zijn beschikking heeft, om te in te grijpen, om dat transport dus zo veilig mogelijk te laten verlopen voor, uh, voor het dier, daarvoor doe je dit. Dat betekent in feite dat als mensen zich dus uh, begeven op uh, zeg maar de, de transportroute, en die zouden na een uh, aanvraag van de politie of een verzoek van de politie niet weg te gaan, dat je ze gelijk bij wijze van spreken kunt verwijderen.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 De mariachi uit Mexico. De Portugese Fado en de Mariachi zijn op de lijst van Immaterieel cultureel erfgoed gezet van de UNESCO. Dat hebben uh, de leden van de VN-cultuurorganisatie afgelopen weekend besloten op een congres. De Fado is het Portugese levenslied, ontstond in de 19e eeuw in de arme wijken van Portugese steden. En die mariachi, die u net hoorde in Mexico, komt ook uit de 19e eeuw en wordt vaak gespeeld door straatorkesten, violen, gitaren en trompetten. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De wind is gaan liggen, de lucht is geklaard en vandaag mogen we uitzien naar een zonnige dag. We zitten inmiddels diep in de herfst en slechts een aantal dagen verwijderd van het begin van de winter, maar de temperaturen zijn nog aan de hoge kant. Vandaag loopt het piek op naar 8 of 9 graden in het binnenland en 10 graden in Zeeland. De wind rijdt geleidelijk naar het zuiden en is zwak tot matig van kracht.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 We sluiten november af met een laatste droge dag. Daarna begint de winter met een flinke dosis wisselvalligheid. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog een paar opvallende files. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven nog 8 kilometer... tussen knooppunt Empel en Bokstel-Noord door een ongeluk. Op de ring Amsterdam, de A10, dat is een vrachtwagen stilgevallen bij Dijvendrecht, die blokkeert daar de rechte rijstok en er staat een 4 kilometer vanaf Oud-Zuid, dan Dijvendrecht... Op de A20 richting Gouden nog een hardnekkige file van 7 kilometer bij Rotterdam Centrum. Ook daar stond een vrachtwagen stil, maar daar zijn inmiddels alle ook weer vrij. De A73, Nijmegen richting Venlo, is momenteel afgesloten bij Venderijn Noord. Dat komt door een geschaarde vrachtwagen met aanlanger. Er staat inmiddels 2 kilometer file. langste file op de A76, Belgische grens richting Heerlen. Daar staat door een ongeluk tussen Kroop en de ten Essen 10 kilometer. Maar inmiddels zijn daar ook alle rijstroken weer open. Voetgangers, dit is hoe Volvo ze ziet.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 Verraad noemt Syrië de financieel-economische sancties van de Arabische Liga. Verraad aan de Arabische Solidariteit. Maar de meeste leden van de Liga vinden dat Syrië de, de sancties over zichzelf heeft afgeroepen. Want het regime blijft maar doof voor de oproepen om een einde te maken aan het geweld. Tegen mensen die betogen tegen president Assad. En bovendien weigert Syrië waarnemers van de Liga toe te laten. Daar gaan we over praten met Koos van Dam, oud-ambassadeur in Syrië en kenner van het land. Meneer van Dam, goedemorgen. Goedemorgen. Liga heeft bepaald dat alle transacties met de centrale bank taboe zijn. Te goede worden bevroren. Syrische luchtvaartmaatschappijen geboycott. En een reisverbod voor de functionarissen. Zijn dit nou maatregelen? Denkt u waar Syrië van schrikt? Ik denk dat ze ervan schrikken. Omdat uh, dit komt wel hard aan. In, de zek in zekere zin is wat Europa en de Verenigde Staten doen is materieel gezien meer. Maar als het je buren zijn, je kunt nog niet eens normaal de grens over. Dan wordt het anders een heel ander gevoel. Met name omdat Syrië ook een Arabisch nationalistisch land is, is het des te harder voor hen dat idee dat hun Arabische broeders en zusters nu allerlei uh, sancties opleggen. Ja, maar de vraag zo. is natuurlijk: heeft dit het gewenste effect van het ophouden van het geweld? Ja, het, kunt u die uh, vraag beantwoorden, meneer Van Dam? Uh, nou, die vraag kan ik niet beantwoorden, maar ik, dat, want dat is natuurlijk speculatie. Maar. Ik denk dat het regime de mentaliteit is bijna alsof ze op een andere planeet zitten. Ze geven de schuld aan iedereen, aan westerse complotten en dergelijke. Maar zolang dus die sancties van de Arabische kant ge geflankeerd worden... Zeg maar, ...door eh, dialoog, voor zover die nog mogelijk is, dat, dat beetje dialoog... ...denk ik toch dat er een heel klein beetje hoop is dat de Syriërs... ...dus dat geweld in ieder geval verminderen. Want het probleem is... Dat geweld, dat hebben ze zelf opgeroepen door dat disproportionele nou ja, geweld tegen de oppositie. Maar inmiddels is die oppositie na een paar maanden ook gewelddadig geworden, althans een deel daarvan. En het wil dus niet zeggen dat als het regime nu zijn geweld zou stopzetten... dat de oppositie dat ook doet. Dat ze zijn in een soort spiraal van geweld uh, terechtgekomen. Ja, en um, ja, als u dat zou zegt... Syrië zetten hakken in het zand. Zullen ze dat blijven doen tegenover de liga ook? Of bijvoorbeeld toch instemmen op een moment dat er waarnemers mogen komen? Nou, het enige wat ze hoeven doen in, in, om te beginnen is het stoppen van dat geweld. Dus dat, dat kan, daar kunnen die waarnemers in zekere zin bij helpen. Maar die zullen natuurlijk dan ook blootleggen allerlei geweld dat er heeft plaatsgevonden. Allerlei excessen, allerlei wandaden en dergelijke. Dus dat vinden de Syriërs niet leuk. Maar aan de andere kant zullen ze ook zich realiseren dat om er op een of andere manier uit te komen... Uh, dat ze die hulp van de Arabische Liga, of het kijken van de Arabische Liga... in hun eigen keuken toch uiteindelijk kunnen gebruiken. Willen ze het overleven, als hmm. dat toch mogelijk is. Ja. En hoe ziet u de rol van de VN-veiligheidsraad? Want Rusland en China blokkeren daarin de sancties, verder de sancties tegen Syrië. Maar denkt u dat ze dat blijven, kunnen blijven doen... Um, als we nu ook zien dat de meerderheid van de Arabische landen... wel strafmaatregelen nemen? Is... Ik denk dat ze het kunnen blijven doen. En vooral dus het voorbeeld van Libië, daar zijn de, is, is Rusland en China... die zijn daar nu heel erg beducht geworden om mee te stemmen... met een sanctie die uiteindelijk kan leiden tot militair ingrijpen. Want u heeft dus de afgelopen dagen al gezien... Frankrijk had het idee om uh, veiligheidscorridors te gaan instellen... In uh, Syrië, dat is mm -hmm. maar een idee, maar dat betekent dus dat buitenlandse uh, troepen daar een stukje grond bezetten waar die Syriërs heen kunnen vluchten. Maar dat betekent natuurlijk tegelijkertijd het, het opsplitsen van Syrië of het, uh, het afhalen of van de soevereiniteit van Syrië, de zeggenschap over zo'n gebied. Van waaruit dan natuurlijk uiteindelijk militaire actie mogelijk is. Meneer Van Damme, bent u niet bang dat die geweldspiraal nog verder wordt doorgezet en dat nu ook met sancties de bevolking nog meer de dupe wordt? Nou, de bevolking wordt sowieso de dupe van sancties. Ik, ik geloof zelf niet in het principe van sancties. Uh, die hebben in het verleden, kijk ook naar Irak. Irak heeft trouwens tegen deze uh, Arabische resoluties gestemd. Ja, samen met Wat, het Libanon, wat dat voor ellende heeft opgeleverd en nog steeds opgeleverd. Maar de, het gevaar is dat zie je nu beland in een soort uh, burgeroorlog. En dan is het eigenlijk nog verder het einde zoek. Want dan, dan heb je helemaal geen winnaars en verliezers. En één ding staat dan wel zeker wel vast. Dat staat eigenlijk nu ook al wel vast. Dat het niet zomaar van een dictatuur naar een democratie in uh, beweging komt. Nee. Meneer Van Dam, hartelijk dank voor uw analyse. Graag gedaan. Koos Van Dam. Goedemorgen over de sancties die zijn genomen tegen Syrië. En zo dadelijk de Michelin tegen 2012 over een kwartiertje... krijgen restaurants te horen of ze er één, twee of drie krijgen... of misschien wel eentje kwijtraken, straks meer. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. John Zohok 218 kilometer, viel in totaal vrij normaal voor dit tijdstip. Maar opvallende op de ring Amsterdam, de A10... is een vrachtwagen stilgevallen bij Duivendrecht... en die blokkeert uit de rijstrook. Er staat inmiddels 5 kilometer vanaf Oud-Zuid tot aan Duivendrecht. Ook extra vertraging door een ongeluk... ...op de A15 richting Rotterdam. Dat is uh, ongeluk gebeurd bij Waddenooien. staat inmiddels 10 kilometer vanaf ochtend. En in het zuiden van Dant is de A73 Nijmegen richting Venlo afgesloten... ...bij Vendra in Noord. Dat is namelijk een vrachtwagen met een aanlanger geschaard. En er staat inmiddels 3 kilometer. En ook nog veel vertraging op de A76 Belgische grens richting Heerlen. daar staat er een ongeluk tussen de knopen ten kerenzijde en ten Essen nog 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Dan de commissie de wit, officieel de parlementaire enquête... De commissie Financieel Stelsel die de politieke besluitvorming... rond de bankencrisis van 2008 onderzoekt... houdt vandaag de vierde van vijf weken openbare verhoor in. Uiteraard we iedere dag verhoordag verslag, maar blikken we ook elke maandagochtend terug... en ook vooruit met econoom Ivo Arnold... hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Meneer Arnold, goedemorgen. Goedemorgen. Veel aandacht voor de Nederlandse Bank vorige week... en vandaag ook weer. De toezichthouder is dat tenslotte op het bankwezen. Ziet de commissie de Nederlandse Bank als de speel in dit drama... Nou, ik vond het wel opvallend dat vorige week DNB in de vuurlinie lag. Er was een heel scherp verhoor uh, van uh, divisiedirecteur uh, Hoebe door de Wit. Waarin de Wit toch het beeld opriep van inactie en gebrek aan urgentie bij DNB. En er zijn ook vraagtekens over de samenwerking tussen DNB en Financiën. Of alle informatie wel goed gedeeld wordt. En natuurlijk de vraagtekens over de Belgisch-Nederlandse samenwerking onder toezichthouders rond Vocht. Die blijft natuurlijk ook. Dus ik heb wel het idee dat dit een thema wordt uh, bij de commissie. Laten we even een fragmentje terughalen van de afgelopen weken: een gesprek tussen De Wit en Hoeben van de Nederlandse Bank. Had u niet veel beter nee. en veel sneller moeten handelen dan in 2007? Met alle respect. Er is ontzettend veel gebeurd. Maar zou het zo geweest kunnen zijn dat als u in 2007 sneller had opgetreden... dat u op het moment dat de crisis zich ontwikkelt... wel een aantal instrumenten bij de hand had? Het is ongetwijfeld zo dat het tijdens een crisis sprake is van voortschrijdend inzicht. Hmm. Nou, is door dit soort twistgesprekken dat u denkt... het oordeel van de Wit is eigenlijk al, staat eigenlijk al vast rond de Nederlandse Bank? Nou, bij het gesprek met de Wit dacht ik dat voor het eerst. Ja. Toen kwam er toch een, een, een zeer sterke opinie al in het verhoor zelf. Terwijl de meeste verhoren zijn toch vrij neutraal. Hè. Dan gaat het toch echt om het halen van informatie uit de getuigen. En, en hier lag al iets van een conclusie klaar. Kon Hoeven van de Nederlandse Bank dan een beetje het beeld wegnemen dat de DNB een beetje heeft verzaakt? Hij heeft het geprobeerd. Hij heeft geprobeerd om de bal terug te leggen bij de politici. Door te zeggen, luister, dus wij hadden niet het wettelijk instrumentarium. Um, maar naar mijn gevoel uh, was dat toch niet helemaal geslaagd. Want uh, uh, hoewel DNB veel heeft gedaan aan uh, liquiditeitstesten. In de aanloop naar de kredietcrisis hebben ze toch te weinig ogen gehad. Voor de interactie tussen liquiditeit en solvabiliteit. En met name voor de solvabiliteitsrisico. Ik denk dat de commissie ook had kunnen doorvragen uh, naar ING. Had kunnen vragen, wat, wat vonden jullie er nou van dat ING bezig was om kapitaalbuffers te verlagen in 2008. Daar had ik wel het antwoord van DNB willen horen. Oké. Okay. Ook interessant was het hele verhaal... rond de overname van ABN AMRO... door het consortium van Forte Santander en Royal Bank of Scotland. Dat was in 2007. Um, toezichthouder Schilder van de Nederlandse Bank zei vrijdag dat de bank het consortium nadrukkelijk heeft gewaarschuwd he, voor die overname. Omdat ze ja. geen volledige uh, boeken hebben gehad bij uh, ABN Amro. Want uh, dat was toen zelfs met Barclays in gesprek. Het consortium heeft die waarschuwing in de wind geslagen. Kunnen we stellen achteraf dat dat een kapitale blunder is geweest? Ja, achteraf is dat een, een, een logische constatering natuurlijk gezien hoe het gelopen is. En uh, ja, het is altijd uh, uh, toch een beetje uh, gevaarlijk... als je een overname doet zonder boekenonderzoek. Maar men kon op dat moment niet anders. En men wilde heel graag die overname laten plaatsvinden. Uh, ik denk wel, uh, kijk ach, makkelijk achteraf kijken. De vraag is, wat zou er zijn gebeurd als het consortium ABN AMRO niet had overgenomen? Mm -hmm. Welke alternatieve scenario's waren er dan geweest? En ik weet nog niet zo zeker of, of dat wel uh, uh, zo heel goed zou zijn uitgepakt. Hè? Nee, maar toch het, uh, zegt het niet ook ja. veel over de invloed die de Nederlandse Bank had, op zo'n moment. Um... Ja, die waarschuwingen zijn in de wind geslagen. Maar volgens mij moet je toch ook naar de toezichthouders... van de overnemende partijen van uh, Fortis en van RBS kijken. Die hadden toch zich ook moeten afvragen... of een bedrijf als Fortis uh, ja, die hap wel uh, aan zou kunnen... Of, of die ABN AMRO wel goed zou kunnen verwerken. En uh, uh, ik denk dat dat vooral vragen zijn voor de Belgische toezichthouder... en voor de Britse toezichthouder. Omdat uiteindelijk die ondernemingen, Fortis en RBS... die konden de overname niet financieren en niet aan. Dus ik denk dat daar ook een fout ligt. En als, als de kon je daar maar betrekkelijk weinig aan doen, denk ik. Ja, dan waren er destijds ook geruchten al... dat België en Luxemburg Fortis gedeeltelijk wilden gaan nationaliseren... om die bank te redden. En de toezichthouders, schilder van de Nederlandse Bank... gaf aan dat dat niet aan minister Bos en zijn ambtenaren is doorgegeven. Wat denkt u daarvan? Ja, heel vreemd. Hij zegt uh, dat uh, hij gebeld is op de zaterdagmiddag 27 september door Kloosterman. En hij heeft dat geïnterpreteerd als een gerucht en heeft er verder niets mee gedaan. Maar zoiets moet je weten. Uh, maar in, in deze omstandigheden, gegeven de marktsituatie, zou ik zeggen, dan deel je elk gerucht met de betrokken ja. partijen. Dus ook met financiën en de Nederlandse regering. Dus ik vind dat vreemd. Wat verwacht u deze week? Um, ja, we komen een beetje in, het, uh, in de eindfase, uh, waar de eindverantwoordelijken worden gehoord. Wellings zit vrijdag. Vrij veel Nederlandse bank, dus ik denk dat het thema van de Nederlandse bank ook deze week verder zal worden uitgewerkt. En uh, ja, de, een paar andere interessante topmensen, ING, uh, de baas Homme bijvoorbeeld, en uh, een paar oude bekenden zoals uh, Ter Haar komt wederom. Ja. Uh, dus het wordt steeds interessanter en uh, ik denk ook dat de kans op tegenstrijdige verklaringen steeds toeneemt naarmate het verhoor wordt. Wij gaan het weer volgen en spreken u volgende week. Econoom Ivo Arnold, hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Dank u wel. Graag gedaan. Tien voor negen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Zes Belgische politieke partijen hebben dit weekend bijna twintig uur onderhandeld. En met resultaat, want in Brussel werd een akkoord bereikt over de begroting. De Waalse socialisten en de Vlaamse liberalen kwamen op één lijn. En een Belgische regering, een nieuwe regering, lijkt echt nabij. Onder leiding van formateur Elio Di Rupo presenteerden de onderhandelaars hun begroting. Dames en heren, de dynamiek van een land, het welzijn van een land, hangt niet enkel van de werking van een regering of een parlement af. Wordt dit een stabiele regering? Ik mag het hopen, het is in ieder geval een korte regering, want binnen 2,5 jaar zijn er opnieuw verkiezingen. Iedereen zal de ander uit de mouwen moeten steken. Om uit de crisis ons land te halen. Wel, ik denk dat het voorbij twintig jaar nog nooit zo hard onderhandeld is. Niet over de staatshervorming, niet over het budget... en niet over het sociaal-economische programma. Samen moeten we werken voor de welvaart van ons land... en de bevolking. Ik ben ervan overtuigd dat we dit kunnen... En dat zullen slagen. Natuurlijk wordt het een stabiele regering. Als je eraan begint, dan ga je er altijd vanuit dat het een stabiele regering wordt. Als je met elkaar trouwt, dan ga je er ook vanuit dat het een stabiel huwelijk wordt. De werkgevers vinden het akkoord evenwichtig. De vakbonden van hun kant gaan vrijdag betogen. Omdat zij vinden dat vooral werklozen en ouder werknemers getroffen worden. Ja, dit is uh, echt een voorbode van het uh, allerergste. Hè? Met deze onrechtvaardige begroting en met deze politiek die wordt vooropgesteld... en die aangestuurd wordt vanuit de werkgeversorganisaties... wel, de sociale rust kunnen wij niet meer garanderen. De begroting 2012 bevat evenwichtige en rechtvaardige maatregelen. N-VA-voorzitter De Wever haalt zwaar uit naar het begrotingsakkoord. Die politieke crisis, ik zeg het nog eens, dat is de rotte kers op de rotte taart. Het feit dat men een regering heeft, dat gaat alleen aan die kers iets doen. Ja. Die rotte taart eronder, die blijft gewoon staan. En dit soort regering, die dit soort maatregelen neemt, zal de geloofwaardigheid niet versterken. De begroting houdt rekening met de mogelijkheden van... De mensen die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Ja, enerzijds hebben we wel opgelucht dat er eindelijk een akkoord is... maar als we naar de inhoud kijken en hetgeen dat naar buiten komt... dan zien we toch dat de inspanningen zeer ongelijkmatig verdeeld worden. Het is klaar en duidelijk wat hier gebeurd is. Um, voor Wallonië is dit gewonnen brood, voor Vlaanderen is dit pijperdu... Wij zullen deze begroting met alle mogelijke middelen, net zoals het communautaire Akkoord trouwens, bestrijden. Ik wil u de vraag stellen, waarom kon het nu wel een budget afsluiten en de voorbije 514 dagen niet? We bedoelen de... de... Ik heb niet... We, We moeten het toch even zeggen. Het Nederlands van de kandidaat-premier kandidaatpremier uh, ja, viel toch een beetje tegen. De man heeft natuurlijk 20 uur onderhandeld en uh, niemand spreekt een andere taal foutloos. Ik ook niet, maar... Ja, toch, dat is inderdaad wel opgevallen. Oké, okay. bedankt, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je oh, vais de groep. de gros? Formateur Elio Diaropo. Niet altijd goed te verstaan trouwens. Joris van de Kerkhof... Jij bent uh, in de grootste meldkamer van Nederland, in Drachten. Ja. Hoe gaat het daar eigenlijk? Want daar komen heel wat regio's samen. Ja, uh, Friesland, Groningen en Drenthe komen samen. En je zou je dan kunnen voorstellen, ik heb hier de kaart uh, van het hele gebied... dat er iemand uit... Uh, eens even kijken. Wat staat dat? Nieuw-Schonebeek, is dat rechts, uh, rechts onderin? Nieuw-Schonebeek, die belt naar Drachten toe. En kent u het uh, nieuw Schonebeeks accent Een beetje... Maar ja, dat, dat, oh, dat, u komt uit Drenthe? Ik kom, ja, maar in Drenthe heb je net als in Groningen en Friesland verschillende dialecten. En uh, Nieuw schonebeek ja, dat is ook weer een heel ander taaltje... als bijvoorbeeld in, uh, in Noord-Drenthe of uh, in Noord-Groningen. Maar u verstaat ze wel? Ja. En als ze heel erg niet te verstaan zijn... dan vraag ik of ze wat rustiger aan kunnen praten. Uh, geldt dat alleen voor dialecten? Of uh, als iemand dronken is, kan het ook wel eens voorkomen? Dat kan ook voorkomen. We hebben natuurlijk ook te maken met uh, buitenlandse mensen die uh, in, in onze regio wonen. Die zijn soms ook heel moeilijk te verstaan. Ja, dat maakt de samenwerking uh, op zich alleen maar interessant. Hè, dat jullie hier met z'n allen bij elkaar zitten. Uh, de problemen om elkaar te kunnen verstaan, die waren er al hè, met dronken mensen en buitenlandse mensen. Dat, dat is nu niet groter geworden doordat jullie hier met alle drie de regio's samenwerken. Nee hoor, nee, nee, nee. Je moet gewoon goed blijven opletten, goed luisteren. En uh, als je iets niet begrijpt, vraag je het nog een keer. Je moet toch aan je informatie komen. Ik verstond het wel. Ik wilde de vraag nog een keer heel flauw nog een keer stellen, maar ik heb het verstaan. Uh, jullie hebben met z'n allen bedacht om, om, om dit te gaan doen. Van onderuit is dat uh, gekomen, zegt het hoofd uh, van de uh, Noord-Nederlandse meldkamer. Uh, dan kun je dat bedenken, dat het allemaal samenkomt in drachten. Daar is een groot industrieterrein. En dan kun je bedenken, nou, we zetten daar zes computers neer, daar zetten we een goede stoel neer. En daar zetten we heel veel techniek achter. En dan bent u van de techniek en dan bent u zo blij als, als iemand in een, in een snoepwinkel. Maar dan moet je het wel voor elkaar zien te krijgen allemaal... om het dan eh, ook nog begrijpelijk te maken. Alles kan, maar leg het maar eens uit. Ja, dag, ik. Um, ja dat, uh, dat gaat niet van de ene dag op de andere. Want drie meldkamers verhuizen naar één plek, daarmee ben je er niet. Wat wij hebben gedaan is dat we eigenlijk... Uh, uh, de uh, ICT-techniek, uh, maar ook de vulling van de techniek... en ook wat je ermee doet, dat we daar één Noord-Nederlands verhaal hebben gemaakt. En uh, uh, dat is hier gelukt en daar zijn we best van trots op. Wat is dan een Noord-Nederlands verhaal? Is dat het voor iedereen hier in ieder geval helder is? Ja, dat uh, het niet alleen hier in de meldkamer... waarbij iedereen, uh, zeg maar, uh, uh, zijn plek vindt... maar dat het ook niet uit waar je kunt zitten... en dat je, zeg maar, in goede samenwerking bij alle systemen uh, kunt. Maar ook... Uh, uh, voor de mensen buiten. Voor de mensen buiten. Ja, uh, ja dat is belangrijk, want die uh, moeten aangezien worden en eh, dan moet het allemaal eh, goed komen. De melding komt binnen en uiteindelijk moet die melding opgelost worden. Buiten.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 Luister vanmiddag van half 2 tot 2 naar Stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Of accurater, meer connected of klantvriendelijker. En soms heb je dan iemand van buiten nodig. Een goede. Niet langer dan nodig natuurlijk. Time to Jood dus. Kijk op Jood.nl. Dit is Radio 1.